Die minuten over 4. Dit is 4-7 op 3 april. Het is zondag. En wat was de mooie dag? Moet je kijken, Simone, wat ik heb. Nou, kijk eens. Wat voor dingen? Je bent verbrand. Verbrand, hè? Had je niet even kunnen insmeren. Nee. nee, ja, dat is, uh, dat was ik, ik zat dus in de tuin. En, uh, en ook mijn nek, hier, moet je kijken. Kijk. Uh -huh. Ja, rood, rood. Ja, maar ik zat dus in de tuin. En met dit weer hou je er geen rekening mee dat, dat je je ook moet insmeren. Nou, dat vind ik heel dom, want nee. zon is zon. Dus dat gaat ja, natuurlijk helemaal maar niet maar het ver. is wel minder... Je voelt gewoon dat het minder fel uh, uh, minder, uh, is. is en minder sterk. En, en dan denk je van, dat hoeft niet. Maar je, ik zat dus uh, een paar uur in de tuin gezeten. Ik ben gewoon een beetje verbrand. Maar je hebt zelf wel eens in de spiegel gekeken. Hoe bedoel je? Ja, nee, zelf... Ja, qua, qua bleekheid ja. En zo. ja, ja, zeker. Maar dat, ja, nee, maar dat... Uh, ja, nee, ja. Dus dan, dan weet je op een gegeven moment dat het echt bij het geringste zonnestraalt... Ja, ik moet mij echt enorm insmeren. Ja. Uh, maar dat doe ik vanaf nu. Maar het voelt aan de andere kant ook wel weer lekker. Want je, het is wel een beetje alsof de lente weer is begonnen. Zo van, je bent weer, ik ben weer eens een keertje een beetje verbrand. Een tikkie. Is niet goed voor je. Maar het voelt wel van, oh ja, de lente is weer begonnen. Hmm. Dat gevoel heb ik er dan bij. Maar goed. Ah, okay. ja, dat gevoel heb ik er weer echt bij hele andere dingen <laughs> wat de lente betreft. Ja, goed, vorige week heeft een Belg bij een loterij 69 miljoen euro gewonnen... bij de trekking van de Euromillions, dat, dat is een loterij. Dus hij zette 4 euro in, speelde met vaste cijfers... en nu is hij dus bijna 70 miljoen euro rijk. De vraag van vannacht is, wat zou jij eigenlijk doen met 69 miljoen? 0800 1121 als je erover mee wilt praten... wat zou jij doen als jij zo ontzettend veel geld hebt... 0800 1121, Simone, wat zou jij ermee doen? 69 miljoen, stel je wint het. Ja, je kan niet zo heel veel hè, met 69 <laughs> Nee, miljoen. waar begin je? Ja, maar ik denk dat ik, of nee, ik weet zeker... Ik zou echt met onmiddellijke ingangen... Eerste beste ticket boeken naar New York. Ja. Zou ik echt, echt gewoon... Hals zou ik naar New York toe gaan. Dat vind ik een fantastische stad, daar wil ik heel graag weer naar terug. En dan ga ik gewoon daar... Ja, plof ik in het eerste, best, nee, niet het eerste, beste, in het duurste hotel wat ik kan vinden. Ja. En uh, nou, dan ga ik gewoon eens even lekker, denk ik, daar een beetje rondwandelen in het Central Park, denken wat ik met de rest van het geld uh, ga doen. Maar, maar de, ja, precies. Dus je gaat naar New York om daar een beetje een soort van wat je met de rest ja. van het Ja. Maar hoe ja. zou jij het, want ik, het lijkt me ook wel uh, eng om, om zo ontzettend veel geld te hebben. 69 miljoen is wel echt verschrikkelijk veel geld. Ja, lijkt me ook wel eng, maar nog net niet eng genoeg. Nee? <laughs> ik zou er geen nee tegen zeggen. Nee, nee, nee, precies. precies. En was, zou je, ook, zou je, zou je uh, huizen gaan kopen en boten... en echt gewoon dat je echt helemaal een beetje uit de banden spreekt? Nou, dat, ik, nee, dat denk ik niet. Want wat, wat heb je aan een hele berg boten? Ja, dan schiet je ook niks aan. Ja, nee, ik kan niet eens varen. Dus, uh, waarom zou ik dat in godsnaam doen? Ja. Nee, ik zou misschien wel een schipper kopen om, om het te laten varen. Mm -hmm. Dat misschien wel. Yeah. Maar... Ja, en een huis, ik heb al een huis, ja. maar misschien ietsje groter. Ja, ja, de, op, ja. op, ik zou wel misschien op verschillende plekken huizen gaan kopen. Dus dat je, op een, dat je dus in witte atna maken. Dat vind ik dan weer een lastige. Want dan heb je opeens meerdere huizen. En dan moet je dus ook op meerdere plekken een, een thuis gaan creëren. En ik vind eigenlijk altijd maar één huis is je echte huis. Ik zou, dan, mm -hmm. ik zou er veel meer. Ik, ja, waarom zou je gaan vastzitten dan weer aan een huis op een andere plek? Dan zou ik gewoon ja. uh, in een lekker luxe hotel ergens gaan zitten. En maar zou dat maakt helemaal ook niet uit. Zou jij gaan beleggen? Nou, mm, nee, ik denk nee? Ik niet. Nee. Wel ja, ja, ze toch? zeggen dat het verstandig is. Maar ja, ik heb echt de ballen verstand van uh, beleggen. Dus dan waarom dat, dat vind ik altijd zo uh, vreemd dat mensen die dan heel veel geld Die moeten zich opeens dan storten in het beleggen. Waarom? Ja. Waarom ja, is het ja, nou? Je, je al heel veel geld? Ja. Ja, en het moet dan nog meer worden eigenlijk. Ja, maar je kunt, het dan, je kunt het dan. Ja, precies. Je kunt het dan uitbouwen. Hè? Het kan ook minder worden. Hè? Ik denk met mijn, uh, mijn kennis van zaken <laughs> wordt het sowieso minder. Even kijken wat Rutger gaat doen Rutger? Rutger? Wacht even hoor. Rutger Beide? Ja, ik ben er. Hé hey, Rutger. Wat zou, wat zou jij doen met 69 miljoen? Nou, uh, ik zou er eigenlijk uh, niet zoveel mee doen in die zin dat ik wel een, een, een auto zou kopen die ik uh, anders niet zou kunnen betalen. Maar voor de rest zou ik eigenlijk mijn leven doorzetten zoals ik het uh, eigenlijk leid. Ja, je zou niks echt, echt drastisch willen gaan veranderen. Nee, nee, nee. Meer praktisch iets. Een, een mooie auto en misschien een leuk huis kopen. Maar voor de rest geen gekkigheden, huh. um, uh, uh, Ja, dus wat, wat uitgebreider op vakantie, zeg maar. Maar uh, vooral de structuur vasthouden in het leven wat je hebt. Want wat? ik denk dat als je dat loslaat, ja. dat je dan zeg maar een beetje de weg kwijtraakt. Ja, precies. Dus, maar je hebt wel echt het geld om, uh, om het los te kunnen laten. Bedoel, je kunt alle kanten op natuurlijk, hè? Ja, maar dat, ik denk dat daar ook een beetje het gevaar in zit. Uh, dat, dat, je, dat je daardoor misschien uh, gewoon een beetje het, de, de grip op het leven gaat verliezen of zo? Uh, ja, dat, dat, dat denk ik dus wel. Maar ja. Ja, goed, ik, we hebben er allemaal wel over gefantaseerd. wat ja. zou je doen met zoveel miljoen? En uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk wat ik erover denk. Ik denk dat het vooral verstandig is om vooral uh, te blijven doen waar je goed in bent. Ja. En uh, waar je hard ligt. Ja. Um, als je dat loslaat, ja. dan. Ja. ja, ik weet niet. Ja, zou, ja, wat zei jij ervan, dan? Nou ja, kijk, ik, ik, zat, ik zit wel eens te denken, zou ik dan blijven werken? En ik denk van wel, want ik vind mijn werk heel erg leuk. Dus ja, denk ook, ja, waarom zou je dan stoppen met werken? Want volgens mij ga je stinkend vervelen als je, als je niks meer doet. En je... Ja, dat is dus een beetje mijn punt. ja ja, nee, ja je zou, je... Jij vindt het waarschijnlijk leuk om te presenteren. Nou, je, misschien met 69 miljoen kan je je eigen radio zenden. <lacht> dat ja. Wel. ja precies, ja. dat zou ik dan misschien nog wel doen. maar ja, maar het is wel echt. Maar ik denk, ik denk dat ik het wel een beetje met je eens ben. Dat als je je hele leven gaat veranderen en je gaat ineens 13 huizen kopen en allerlei Porsches en Ferraris en zo, dan... Volgens mij word je er ook niet echt een leuke mens op. Nou, nee, maar het is, dat is allemaal materiaal, toch? Ja, ja, precies. Ja, ja. Maar ja, dan, heb je, dan zit je dan in je, in je normale huis uh, waar je nu ook woont met een klein oudertje ernaast en dan nog, uh, nog 68 uh, miljoen extra op de bank. Ja, maar ik woon liever in een normaal huis, zeg maar, en, en met uh, een leuke vriendengroep en een leuke baan waar ik uh, voldoening uit haal. Ja. Met 69 minuten op de bank. Ja. <laughs> dan in een of andere dikke villa met 10 uh, auto's die ik moet onderhouden. Ja, maar. precies, dat is ook zo inderdaad. En, en wat wel lekker is natuurlijk, is dat je nergens meer echt, of tenminste over financieel hoef je niet zorgen te maken. En dat is natuurlijk wel lekker, dat je, dat je wel kan werken, maar dat je altijd weet van, nou ja, je hebt een soort van buffer achter de hand. Uh, dat klopt. Ja. Dat, dat, dat is wel bijzonder prettig. Maar met 69 miljoen laten we wel wezen. Kom op, zeg maar. Ja. Daar kun je, je bijna een staaf van kopen. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, nu, het lijkt me toch ook wel lekker hoor. Nou goed. Zal jij gaan beleggen? Houden um... we erbij? Een miljoentje beleggen of zo? Mm, nou, mijn opa die werkte in de verzekeringen en die zei je mag nooit meer dan zoveel procent beleggen in je, van je eigen oh, vermogen, ja. Ja. dus ik zou waarschijnlijk wel wat beleggen, maar ik weet het niet hoor. Ja, een beetje ik rustig zou... gaan, ik denk dat wij wel een beetje dezelfde type zijn, gewoon rustig gaan, niet, niet, niet, te, niet te gek doen, gewoon lekker van genieten, maar ook weer niet uh, buitensporig. Uh, nee. Ja, ja. Een, beetje, een beetje los. Misschien zou ik verder niet. Nee, maar ja, goed. Nou, weet je, de, de, de, de, een paar jaar geleden is er toch in Utrecht een keer heel geweest. Die heeft toch ook 60 miljoen gewonnen. En die heeft zichzelf binnen een jaar dood gesopen. Dat is toch zo, ja? een beetje zonde. Ja, maar dat ik denk dat dat snel gebeurt. hoor. Want je, je kunt volgens mij, als je het goed aanpakt, kun je uh, er redelijk gelukkig mee worden. Niet door het geld, maar gewoon dat je er niet ongelukkigder wordt. Maar als je het verkeerd aanpakt, dan, uh, dan zit je natuurlijk. Want dan zit je daarmee in je eentje met zoveel geld. Ja, daar word je ook niet blij van natuurlijk. Als je alleen ja, maar geld ik denk, hebt. Dat het, ik denk dat het heel tricky is. En da daarom mijn punt. Blijf gewoon lekker doen wat je al doet en wat je leuk vindt. En waar je goed in bent. Maak je vooral geen zorgen meer over rekeningen. Ja. En koop een leuke auto. Ik, uh, ik vind het een goed punt Rutger. Dank je wel. Ja, Oké, okay, Tot later goed. Hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi, hoi. Hmm, zal jij een paard kopen, Simone? Absoluut niet. Nee? Nee. <laughs> ik heb wel eens gehoord van een man. En die had het niet zo breed. Uh, en een hele familie. En die, uh, uh, die wonen dan een miljoen. Dat, wat op zich natuurlijk veel geld is. Alleen die hadden dus ook vier kinderen en zo. Dus dan, dan win je een miljoen. Dat is een fantastisch extraatje. Maar het is niet iets waar je je hele leven op kunt teren met vier kinderen. En zo. Nee. Het, is wel, het, is gewoon, het is gewoon net niet genoeg om. Uh, maar die, gingen dus, die, die hadden het dus niet zo breed. En die gingen een paard kopen. En dan denk ik, oh, koop dan geen paard. Koop, koop een, Zet het op je spaarrekeningen. Laat je kinderen studeren. Koop geen paard. En dan kun je, je dan beter doen. beleggen. Ja, nou, precies, ja, precies. Nou goed. Hey, slaap lekker zo meteen. Hé, hey, je. En ik zie je later weer, hè? Zeker. Niet. 0801121. wat zou jij doen met 69 miljoen? Ik wil het heel graag van je horen, wat zou je ermee doen? 0801121. 1121. Van Young The Giant, zo heet deze band. Ik ben echt helemaal verslaafd en ik heb het album uh, heb ik gekocht. En daar zit ik echt de hele dag naar te luisteren. Het is echt prachtig. En dit is de, de eerste single van dat jonge bandje. Young The Giant met Apartment. Eens ja. even kijken wat Leo met 69 miljoen euro zou doen. Leo? Ja? Wat zou jij ermee doen? <laughs> ja, het is natuurlijk een, een, een hele ingewikkelde vraag. Ja, uh, Nog ik al, kan hè? me voorstellen, als je zoveel geld krijgt... Ja, dat, dat je heel snel ten onder kunt gaan. Maar ja. ik, ik zou proberen om gelijk maar eens uh, iemand te vinden die uh, jou gaat coachen. Oh dus ja. Die, ja, ja, ja, ja. Dus een soort van, uh, soort van accountant eigenlijk die je uh, erbij begeleidt. Nou, accountant of, of in ieder geval iemand die heel, uh, heel rustig is... en uh, misschien ook gewend is om met zoveel geld om te gaan. Ja. Kijk, ik snap best wel dat de verleiding groot is om uh, direct een hele mooie Ferrari te kopen. Ja. En, uh, ja. <laughs> kan ik me wel iets bij voorstellen, maar als je nou toevallig een miljoen wint, geen 69, maar 1 miljoen. Ja. En, en je, je wil graag op een paard rijden, heb je nooit kunnen kopen? Ja. Nou, dan moet, dan, dan moet je gewoon, vind ik, een paard kunnen kopen, dat kost niet zoveel geld. Nee. Maar daarbij moet je ook nadenken over, uh, ja, dingen als, uh, misschien kan ik uh, mijn kinderen of mijn kleinkinderen of mijn familie wat schenken, zodat ze allemaal... Ja, een beetje ja, door, door de winter heen kunnen komen. Ja, precies. Dus dat, uh, dat je dus en iets voor jezelf uh, doet... Wat, wat je altijd al hebt willen hebben, maar nooit hebt kunnen kopen. Omdat je, ja, wie, wie koopt er nou zomaar een paard? En, ja. en, en maar ook echt wel iets uh, uh, voor familie en, uh, en misschien goede doelen. Nou, precies. Ja, ja. Maar ja. vooral goede doelen en... en... En goede doelen, ja, daar kun je dan ook weer een heel verhaal over beginnen. En daar hebben jullie natuurlijk geen tijd voor, dat snap ik wel. Maar mm. ik bedoel, er zijn natuurlijk goede doelen en goede doelen. Maar dan, dan moet je ook echt uh, aan die doelen schenken die... Ja, die er ook goede dingen mee doen. Ja, want, precies. Uh, dat er niet te veel geld aan, uh, aan de verkeerde strijkstok uh, blijft hangen. Ja, dus, dus, en daarom zeg je van, nou, zorg, zorg ervoor dat, dat er iemand is die, die je er een beetje bij kan begeleiden bij zo'n proces. En dan, uh, en dan, uh, dan heb je ja. meer kans dat het, uh, dat het op een goede plek terechtkomt. Ja, de wereld draait toch om geld. Ja. Uh, dat is nou helemaal zo. Uh, dat is ook ons lot, vrees ik. Uh, ja. Maar dan, dan als je eenmaal zoveel geld hebt, moet er wel goed over nagedacht worden. Ja, en maar een, een nieuw huis of een auto, dat zou jij niet zo snel kopen? Nou, een nieuw huis, ja, dan... De, de, ja, kijk, als je het als je toch kunt betalen, hmm. moet je dat maar doen misschien. Ja, maar dan, ben je, dan ben je daar klaar mee. Ja, maar het is, want het is inderdaad, het is zoveel. Er is wel echt een groot verschil natuurlijk tussen 1 miljoen of 69 miljoen. Dat krijg je van je leven niet op 69 miljoen. Nee. Nou, het kan wel, nee. maar ja, dan moet je wel echt gekke dingen doen. Dus, uh, ja, inderdaad. Ja. Nou, inderdaad. Ja, dan als ik 69 miljoen zou hebben, zou ik wel een huis kopen, denk ik. Dan ja. hoef ik in ieder geval niet meer over die rekening na te denken. Nee, dat is toch fantastisch. Hè? Dan koop je een huis en dan zegt, uh, zegt de notaris, nou, wat is je hypotheek? En dan zeg je, nee, ik doe wel cash. Ja. <laughs> dan ben je in één keer klaar, heerlijk. Ja. En, en dan is het ook nog leuk om bij de Ferrari dealer binnen te stappen... en te zeggen van, uh, nou, wat kost zo'n Ja. En, uh, en dat die man jou aankijkt omdat je in je spijkerbroek binnenkomt... en je afgetrapte grimschoenen. En, en, en, dat je, en, en als die man dan net even niet aardig genoeg is van... Uh, nou, ik ga wel ergens anders kijken. <laughs> ja, Of heb je die ook in het blauw? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dankjewel Leo voor je okay. verhaal. Tot de volgende keer weer. Uh, succes Bye. met J je programma. Dankjewel. Adieu, hoi, hoi, hoi. Even kijken hoor. Wendy, goedemorgen. Wendy? Wendy. Oh, oh nee. Met wie spreek ik? Met Kees, ja, ik ben er. Ja, Kees. Ja, Luc, daar ben je. Oh, jeetje, ik word helemaal gek. Wie is er? Ja, je weet wel. Ah. ah, ik hoor het niet, wacht, vertel je naam even. Hoor je me niet? Nee, ja, ik hoor je wel, maar vertel je naam even. Oh, Kees Knoog. Kees, hallo, goeiedag. Uit Zutphen. Ja, ja, ja. Weet je wel. Ja, zeker. Wat zou jij doen met 69 miljoen? Nou, ik ben uh, net... En ik ga nu zitten ja. op mijn bank ja. en ik zal ik u vertellen wat ik ermee ga doen: een nieuwe bank kopen. <laughs> ik heb, nee, wat? Nee, niks, nee, ga verder. Even kijken, hoor. ik Even de blaadjes recht zodat ik ze kan lezen. Mm. Zo. Ja. Ik heb hier voor mij kassabonen. Ja. Van Albert Heijn. Ja. We hebben er drie hier. Ja. Geloof ik niet, zo kent het blaadje. 3 Albert ja. en ook nog een uh, Jumbo en een Lido en een die en Super de Boer en pooh, pooh, pooh. Ja. Met een Boer Boer een hier. Ja, en die zou je kopen, zo'n supermarkt? Nee, nee. Oh, ik zoek mijn bril. Oh. Even een beetje focus, Kees. Wat? Even een beetje focus, hè? Ja. Ja, wat zou je doen met 69 miljoen? Hmm. Hmm. Ik ben mijn bril kwijt. <laughs> ik zou een nieuwe bril kopen als ik jou was dan. Nee, hey, man, die is hier. Die zit hier. Oh ja, ik heb hem er. Ah, goed. Nou. Anders kan ik die bronnen weer is. Kees, wat beter gaan wat doen, jongen. Nee, mijn bril opzetten. Nou, nu <laughs> kunnen we... Ik zal vertellen over Albert Heijn. Ja. Ik ben uh, uh, maandag word ik gebeld door de manager, meneer Van Duren, de bedrijfsleider van de Albert Heijn in Warnsveld. Ja. Bijzonder in de Albert Heijn van Warnsveld is dat er een zelfscan is. Weet je, ja, ja, ja, dat je met zo'n apparaatje door de winkel kunt uh, shocken. Je ja, zit dan... ja, met zo'n dingetje en dan kun je alles scannen. En dan ja. krijg je krijgt op een schermpje precies wat het is, hoeveel het kost. En uh, het telt automatisch op. Dus elke keer als je zo'n product scant. Ja. Dan weet je precies op een scherpje hoeveel geld je moet betalen. Oh, sorry, Ik druk die even weg, pardon. Ben je er nog? Oh, nee, ik ben er nog. Oh, Oké, okay, gelukkig. Je maakt er wat lewaar. Ja, klopt, ja, klopt. Ik aan de knoppen zitten. Oh. Ja, ja, ja, ik, zit, ik heb een dikke vingers en ik zit er zitten dan zo aan. Oké. Okay. Nou ja, dan, dan, maar, maar, maar, maar Kees, als je, als je 69 miljoen hebt, dan ga je toch lekker dan ga je toch lekker alles verbrassen en geld uitgeven en. Uh... Nee, nee. Ik wil zou je vertellen wat die man daarmee genoemd. Bij Albert Heijn heb je het merk Euroshoppen. Heb je er wel van gehoord? Ja, ja, Ja, ja, ja dat is het bezig. Euroshoppen. Op de bom. En ik koop er heel veel van. Die dingen zijn allemaal rood-wit. Yeah. Je hebt al gevulde koek, eurozoppen. Japanse mixnoten, eurozoppen. Yeah. Uh, cashewnoten, eurozoppen. Ik snap het. En ik zal je voorlezen een paar voorbeelden over hoeveel geld je kwijt bent bij Albert Heijn. Yeah. En wat ik daar dus allemaal mee zou doen. Ik zal heel de Albert Heijn leegkopen met, uh, met pellets tegelijk... Want dat geeft niet meer 69 miljoen. Hè? Ja. De pellets tegelijk, vrachtwagens tegelijk. Ik denk dat Albert zijn lekker blij met je zou zijn. Want ja... ja, zeker. Die zijn al nu al blij met me. Hé, <laughs> ja, dus, nou ja. hey, dankjewel Kees voor je verhaal. en Tot de volgende keer weer. Hè? Nee, maar ik moet nog even zeggen. Ja, maar we hebben, we, hebben, we hebben Jennifer ook nog hangen. En die wil ik heel graag even spreken. Dankjewel. Jennifer? Ja. Ja hallo. ja, hallo. Ik ben je naam even kwijt. Luke Kom, is het. Luke oh, he? ja, geeft niks. Geef ja, niks ja, om te gillen gewoon. Even, <laughs> ja, sommige mensen moeten eerst nadenken over het geld. Nou, ik dus niet. Nee? Jij nee, weet ik het meteen? Ja, ik, ten eerste wil ik bovenaan zetten dat ik mezelf blijf. Dat ja. is punt 1. Dat ja? is erg belangrijk. Um, ik zou een nieuw huis willen hebben. Mm -hmm. En daar ben ik mijn eigen architect. En dan uh, een hele op huizen worden zo stom gebouwd. ja. Dus, uh, en uh, kleine vertrekken die je ook groot kan maken, over een gaskachel. Dus je zou gewoon echt een eigen huis gaan maken? Ja, ja, ja, ja. ja helemaal, het zit al helemaal in mijn hoofd, ja. al jaren. ja En uh, Gijzers, ik woonde in een oud huis, maar ik moest weg omdat alles gerenoveerd werd. Ja. Alles ging, of tenminste, alles ging tegen de vlakte. Wat ik hier in het nieuwe huis al niet voor een ellende heb, is onvoorstelbaar. dus uh, overstelbaar, okay, Dus nou je... Ja, als je dan veel plenty hebt, dan doe je het zoals je wilt. Ja, hè? ja, ja, dat maar dat is wel mooi. Dan heb je een mooie droom dat je denkt van ja ik wil zo en zo een huis. En dat kun je dan ook echt maken natuurlijk ja, met zoveel precies. geld. Ik bedoel, er is niemand die je tegenhoudt. Absoluut niet. Ja, ja. ja. nou en dan het volgende. Dan reserveer ik een bepaald bedrag. Want ik wens onze levensdagen niet in een zorgcentrum of in een verpleeghuis te komen. Mm -hmm. Ah ja, dus want dan... Want het is een ramp, hè. Dat je met één washandje je hele lichaam moet wassen. Nou, het idee alleen al zegt. Lachen ja. en droog. Ja, dus echt gewoon voor een goede oude dag zorgen. Absoluut. Ja. Je hoeft helemaal niet overbodig, maar normaal. Ja. ja, precies, ja. Nou, ja. dat kost ook geld. Want je kunt wel van... Uh, je hebt natuurlijk ook allemaal wel uh, privé privéverzorgingstehuizen uh, en zo... die gewoon wel wat meer geld kosten. En dat kun je dan makkelijk doen, natuurlijk. Ja, nee, dan blijf ik voor mij, mijn eigen huis. Oh ja, want ja, je hebt natuurlijk dat een mooi is, huis gebouwd. Professioneel, hè? Ja. <laughs> dat blijft het gezellig. Dan kan ik de muziek net zo hard zo zacht doen of weet ik veel wat. Ja. Nou, dat is dat. Klinkt mooi hoor. Klinkt ja, als een mooie droom. Mooi, ja, En dan komen er allemaal mensen dan op mijn pad die allerlei problemen hebben. Mm -hmm. die ga, nou, er zijn er zeker wel tien, die ga ik gelijk helpen. Ja. In één keer. Niet, niet, niet een stukjes, een beetjes in één keer dat ze uit ellende zijn. Ja, precies. Dus mensen met bijvoorbeeld schulden... die ga je hup, in één keer aflossen. I, uh, ja, met schulden en ook met huizen en met banen. en Noem maar op. Nou, dat kost ook geld. Ja. Nou, dat is leuk als je ze dan allemaal in één keer geholpen hebt. Dan ja. maken we plezier met z'n allen. En dan heb ik nog iets. Kijk, in de tijd zijn hier dus veel, bijna alle mannen uh, geëxecuteerd van putten. Dat weet je natuurlijk, hè, in de mm. oorlog. Ja, ja, ja, ja. Maar iets dergelijks heeft zich ook voorgedaan in Indonesië... met de politionele acties na de oorlog dus. Ja. Ik weet even de naam van dat dorp niet, of stadje... maar er zijn al die vrouwen in een barmelijke toestand achtergebleven. Ja. En geen sterveling die voor ze zorgt. En ik heb dus ook affiniteit omdat ik zelf in Indië geboren ben... Mm -hmm. En uh, nou, dan kun je daar ook aardig wat geld kwijt, denk ik, hè? Ja, ja, dus dan zou je dus de, de, de slachtoffers daar van de oorlog zou je oh, gaan helpen, eigenlijk. Ja. Nou, wat een nobel doel. Ja, maar ja, daar ben ik iedere keer mee bezig, dus... Uh, ja. Nou ja, en dan kan je de rest op de bank zetten. En dan kun je daar verder nog eens over nadenken. Ja, precies. Nou, de, ja, ik nou, denk dat je nog altijd overhoudt. Als ik dan zelf naar Indonesië gaan om er een paar maanden vast te knopen. Dat lijkt me wel heel leuk. Ja. Dus, nou, nou, laten we zeggen dat ik de helft uitgegeven heb. De andere helft, die zet ik dan veilig op de bank. Ja. En nou ja, dan zien we wel weer verder. Ja. Nou, dus. lekker dag dromen erover ja, altijd. Ja, dan neem ik <laughs> een heleboel Zeg, ik vind het gezellig dat ik jou gesproken heb. Ik heb er geen idee van... Hoe het er eigenlijk uitziet. Ik weet dat je een bril draagt. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat er is dus gezegd dat je ijs aan het afkrabben was van je auto. En daar staat Luc met de bril op, dus dat is het enige wat ik weet. <lacht> ah, dat is het enige wat je hoeft te weten, hè? Radio <lacht> Theater of the Mind. Ja, dat doe je. Dankjewel, maar Jennifer. Ik vind het toch wel een lekker gezellig programma. Nou, gelukkig. Ja. Goed om te horen. Ik vond het leuk ja. dat je belde. Oké, okay, dankjewel. Tot dan, hè. Doei. Da. Frankie? Hallo, Frank. Ja. Hoi. Goeiedag. Ja, daar ben ik. Wat zou jij doen uh, als regisseur van Lust met, uh, met zoveel poen? Ik zou een heel mooi huisje aan de gracht in Amsterdam kopen. Ah, ja? Echt helemaal voor mezelf. Gewoon drie, drie verdiepingen ook. Ja. Dat, zou, dat zou het begin zijn. Ik zou heel veel uit eten gaan. Daar hou ja. ik van. Ja, huisje aan de gracht uit eten, ja. Ja, en uh, ook lekker van drinken dan. Ja. Lekker Gewoon dure wijnen en zo. Mhm. Mm uh, ja, maar dan ben je nog niks kwijt. Ja, ben je niks kwijt. Ik bedoel, een huisje aan de gracht kost, nou ja, zeg dat je een heel mooi huisje doet: 5 ton. Nou ja, maar misschien wel een miljoen. Okay, huis, nou, echt. Gewoon echt een groot huis: een miljoen. Ja. Nou, je nog 68 en dan, en dan lekker uit eten. <laughs> gewoon elke dag, elke avond uit eten. Daar oh, word je wel dik van hoor, denk ik. Nee, maar je kan ook wel gezond uit eten. Ja, gaan. precies. Ja, en verder. Maar grote dromen? Nou, ik zat er natuurlijk Want jij in. Jij hebt al bij jij? 21, 22. 22. Ja, nou heb je nog wel grote dromen. Ja, ik ben altijd heel. Ja, bent best wel snel blij en tevreden met dingen. Ja, misschien zou ik wel. Ik, ik heb er natuurlijk ook even over gedachtdroomd. Mm -hmm. Misschien zou ik wel een, een radiostation oprichten. Ja, ja. Frank Muziek. <laughs> FM kan ik het dan noemen. Oh ja, FM, FM. Ja. En dan? Ja, gewoon alleen maar muziek draaien die ik leuk vind en doen wat ik leuk vind. Ja, maar dan heb je wel, want dan moet je dan moet je even gaan verdiepen in FM-frequenties. Ja, daar heb ik eigenlijk. Maar dan kan ik misschien iemand voor inhuren als ik toch veel geld ja, heb. Ja, precies. Ja, maar dan, dan, ik vraag me dan af of dan 69 miljoen of wat er voor geld is. Omdat het zo'n groot project is. Ja, omdat het dan, want als je nagaat hoe dat vroeger ja, dat, voordat we helemaal technisch in de FM-frequenties gingen, maar die, die hebben echt net dat je veel geld gekost. Ja. En je moet natuurlijk dan personeel en zo. Of wil je dan nou echt gewoon, gewoon lekker voor jezelf? Ja, maar ik wil wel veel mensen bereiken. Ja, ja. Nou, ik hou via internet, toch? Ja. Ja, ja en, en verder... Ik zit de hele avond staat die voetbal op in de studio. En Ik ja. dacht, ik kan ook wel een clubje kopen. Ja, ja. Klein voetbalclub. VVV Venlo of zo. Ja. Maar is dat 69 miljoen misschien weer te weinig? <laughs> nou, weet ik niet. Ik denk dat je VVV Venlo wel kan kopen. Willem II, die hebben we altijd. Die hebben we schulden. Ja, maar die zitten straks in de eerste divisie. Dat wil ik niet. Ik wil nee, wel een eerdere divisie club. En ja, mijn VVV zit toch ook niet in de eredivisie? Jawel. Jawel, ja, wel? Ah, ja, maar die gaan ook niet zo goed. Dus nee. die kunnen er ook wel. Ja, die kunnen wel wat gebruiken. Dus jij zou een soort van. Uh... Ja, maar ik weet eigenlijk maar dan ga je van uit gekkigheid rare dingen ja, doen. Precies. Dat wil ik eigenlijk ook niet. Maar waarom uh, koop je niet gewoon een mooie auto of zo dan? Nee, ik hou niet zo van auto's. Oké. Okay. Ik, ja, ik zou heel veel kleren kopen ook. Maar ja, ja die koop ik ook bij tweedehandzaakjes. Of, of, of, nee. Dus ja, dat, daar, ik geef gewoon niet zoveel geld uit. Jeetje. Nee, ja, het is echt een luxe probleem. Ik, geld boeit me eigenlijk ook niet zo heel veel. Het nee. zou, nou ja, voor dat soort dingen, voor een vet huis zou ik willen. En uh, een goede fiets. <laughs> ja, dat is ja, ja. <laughs> ik heb er echt. Flink al, ik heb er een half uur over na kunnen denken. Een ja, goede fiets. <laughs> En, een en een goed slot erbij, want ja, anders raak je ja. hem kwijt. Ja, en een, een fles rode wijn van 10 euro. <laughs> <laughs> nu kom nee. ik altijd van de duurste naar 5 euro. Maar Wat doe je wel eens mee aan loterijen? Nee. Nee, nooit. Ook nee. niet aan de Audia's Loterij. Nee, nee. Ik doe altijd één keer in het jaar doe ik mee. We aan, hebben we met 4,7 meegedaan? Met 4,7 hebben we meegedaan. Aan, en, en, maar één keer in het jaar aan de Audia's Loterij. En, uh, en elk jaar denk ik weer, want dan is de prijs 27 miljoen of zo, ja. belastingvrij. En ja. elk jaar. Weet je van, nou ja, de kans dat je wint is zo, zo petit klein. Ja. Daar moet je eigenlijk niet eens rekening mee houden. Maar elk jaar zit ik toch altijd even met mijn vriendinnetje in de kroeg. Tuurlijk, En dan zit je spannend. toch te denken van, wat als je... En dan zijn we zo een hele avond alleen maar aan het bomen over wat als je wint. Ik doe wel aan die krasloten voor, voor uh, met kerst. Dat je elke dag een dingetje mag openkrassen. Een soort zo... Uh... Zo kalender. Oh ja, ja, ja. Dan ja. mag je elke, elke dag iets openkrassen. Dat doe ik wel elk jaar. Want je die krijg je dan het, met Sinterklaas. Snel tevreden zeg. Maar nee, ja, echt, ik zou een mooi huisje kopen en van het leven genieten. Ik zou misschien eens op vakantie gaan. Ik, ja, ik hou niet zo erg van, van op vakantie gaan eigenlijk. Dus je zegt rij... dat Ik weet het, een ja. huisje in, in Zuidwest-Frankrijk erbij. Ah ja, en een bootje voor op de grachten. Of wil je dat ook niet? Ja, ja. vader lijkt me, of me wel. Niet, hoor. Nee, vader lijkt me wel. Goed. Frank, leuk dat je er was. Ja, ik pak de trein ja, ook. He. Geen auto. Nee, dus ik ga gewoon met de trein. Ik spreek je volgende week. Succes. Tot dan. Uh, vorige week hadden we uh, in 47 natuurlijk de plug. Dat hebben we elke week. En uh, we hebben de plaat niet gedraaid. Dat, uh, we hadden even geen tijd meer. Dus ik moet hem nog even draaien. Saturday in the Park heeft gewonnen van Chicago. Dat was een suggestie van uh, Mark Adriani. Oh, wat een mooi liedje. Misschien heb je het wel gedaan afgelopen zaterdag. Gisteren dus. In the park. Lekker weer erbij. Heerlijk. lijntje erbij van 10 euro. Lekker duur. Je hebt toch geld staan? Wat zou je doen met 69 miljoen? 0800 1, 1, 2, 1. Long time. weerbericht te kijken op RTL. En uh, daar zeiden ze gewoon dat het ergens in Maastricht of zo was het 25 graden geweest. En dan is het, is het 2 april, hè? 25 graden. En bij ons en ik heb een heel wit huis, zo'n wit huisje, en, uh, en dat reflecteert dan zo mooi. Dus het was echt, in de achtertuin was heerlijk, gewoon helemaal verbrand een beetje. Dus. Maar goed, het was wel een mooie dag, gisteren. Saturday in de park, misschien heb je het wel gedaan, uh, lekker in de park zitten. En dan gaat het vandaag de hele dag regenen. Oh, een beetje een deceptie. Ik zou denk ik, als ik 69 miljoen euro had, zou ik misschien een anti-regenmachine kopen. Dat het dan nooit meer regent. Dat zou mooi zijn. Wat zou jij ermee doen met zoveel geld? 70 miljoen ongeveer bijna. 0801121. Laat het weten. 0801121. Rob deed dat ook. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. 69 miljoen. Ik denk dat ik zoveel als mogelijk is dat ik, uh, dat ik er niets mee zou doen. Dat niet? wil zeggen, niet helemaal niets. Maar nee. ik, <coughs> ik denk dat ik me zou beperken tot. Fantaseren wat ik ermee zou kunnen doen. Ja, ja, dus als je het geld hebt, dan, ja. dan gaan fantaseren. Ja. Maar waarom dan niks, niks, niks echt uitgeven? Nou, dat, uh, nou dan, dan, uh, dan verstoor je juist je fantasie. Dan, uh, nee, ja. dan, heb, je, dan heb je in feite heb je, uh, je fantasiebeeld ermee kapot gemaakt. Ja, ja. ja je zou zeggen, je kunt toch ook fantaseren zonder die 69 miljoen te ja, daarover te beschikken. Dat je toch niet achter ja, de geven. is misschien wel waar. Hm. Maar nu kun je er dan mee fantaseren met veel meer potentie. <laughs> na namelijk, nog altijd heb je dan de mogelijkheid om diezelfde fantasie, om die gestalte te kunnen geven. Ja, ja. Ik snap het wel een beetje eigenlijk. Want je, hebt, ja. je kunt inderdaad. Je, je... Ik denk misschien wel ja, wat fantasieën, eigenlijk. Dat is het <lacht> dat is natuurlijk ook wel. Maar het, en het heeft misschien ook wel iets geraffineerds, hoor. Ja. Maar uh, je, je, je hoeft niet daadwerkelijk aan het kapitaal. hoef je dus, uh, hoef je dus te, te komen. Tenzij je dus bepaalde fantasieën die je dus had. om die gestalte te geven. Ja, ja. En, en, en, uh, en, en wat voor fantasieën zouden dat dan zijn? Heb je daar wel eens oh, over nagedacht? Ja, daar uh, ja, zijn nou juist fantasieën voor. Dat, dat moet ik nog befantaseren. <lacht> Maar doe je ja, mee aan ik denk loterijen? dat je natuurlijk wel bepaalde uh, wensen of gedachten heeft. Ja. Van uh, wat je ermee zou kunnen doen. Ja, nou, dan kun je het natuurlijk uh, kun je diezelfde gedachten, diezelfde fantasie hebben. Maar meer met, met meer handen en voeten. Ja, dus echt. Uh, uh, ja, want dan, en dan hoef je het nog steeds niet uit te geven. Maar dan weet je in ieder geval. van nou, als ik het zou willen. dan ja. kan ik het nog dan, maken ook. Dan, dan zou dat kunnen <laughs> hoor. Zomaar. Doe je, doe je wel eens mee aan loterijen? Wat? Doe je wel eens mee aan, aan een loterij. Nee, eigenlijk weinig. Ja. ja, je zou zeggen, dan kun je ook niks winnen. Nee. Nee, dat, nee, dat is waar. Ja. Ik heb hem nog eens in een van de consumentenprogramma's laten uitleggen... dat, uh, dat de kans om uh, in een of andere loterij, bijvoorbeeld de postcode loterij... die dan maar even met name te noemen... Ja. dat de kans dat je, uh, dat je door de bliksem getroffen wordt... dat die ongeveer drie keer zo groot is als dat je daaruit zou kunnen ja. komen. Ja, ja dus staat even kijken hoor. Ik, heb hier ook, ik zit met je te, op internet uh, te kijken... Um, uh, hoe groot is de kans op het winnen van bijvoorbeeld de staatsloterij? Ja. Uh, de kans is dus dat je ja. de hoofdprijs is. Het is dus 1 je valt op 5 miljoen. Oh, dat zal aan de verbinding liggen, denk ik. Ja, denk ik. ja. is dus, dus 1 op 5 miljoen, oftewel 0,00002 procent. Ja, dat is toch echt niks eigenlijk. Hè? Maar toch doen we allemaal mee, want, uh, of in ieder geval altijd wel wel soms. Want ja, ja. je weet maar nooit, hè, zeg, denk je dan? Ja, ik. ik... Ik, uh, ik, nee, ik doe eigenlijk nooit aan mee. Hm. Het, uh, het, uh, het kost me voorlopig. Het kost het me te veel, maar <laughs> het is aan de andere kant. Uh, ja, nou ja, de kans is erg klein natuurlijk. Ja. Het weegt voorlopig weegt dat er niet tegenop. Maar zou je dus horen dat, dat iemand dus wel een dergelijk geluk heeft gehad, ja, dan zou je misschien wel voor het hoofd kunnen slaan dat je niet daadwerkelijk meegedaan mee hebt. Ja, dan krijg je dat verhaal nou, dat van je die... Eén uh... ding weet je zeker, dat is dat je nooit iets wint als je het niet meedoet. Nee, dat is zeker zo. Maar ja, dan krijg je misschien dat verhaal van die uh, vrouw die toen ooit de postcode loterij heeft aangeklaagd, omdat zij niet meedeed en haar hele bedrijf. Buurt wel. Ja. En uh, uh, waardoor zij zich, zij voelden zich benadeeld daardoor. Ja. Een soort van chantage ja. was het, vond zij. Ja, ja. ik kan me die emotie kan me wel dat, voorstellen, maar ja. ik zou er ook wel van tevoren hebben kunnen zeggen dat dat kansloos zou zijn. Ja, dat, uh, dat, dat, dat denk ik wel. ook. Ja, zo werkt een loterij. Als je niet meedoet, dan win je niks. Ja, sowieso. Dat is, ja, is het nou. Ja. Goed, Rob, dankjewel. Nou, dat is... Uh, ja, prima. Ik, ik vind uh, het mooi, uh, een mooie uh, gedachte. Ik denk dat ik, uh, ik... Ik zou het meenemen als ik, als ik 69 miljoen win. Uh, ja, ga dat toch... fantasierde ja. wat je ermee zou kunnen doen. Ja, precies. Ik zou het iedereen kunnen aanraden. <laughs> nou, ik ga, ik ga nu beginnen. <laughs> Dankjewel, hè. Ja, is goed, hoor. Doei. Ja. Oei, Even kijken. Victor, goedemorgen. Hallo. Hi, Victor. Oh, ben ik er al? 69 miljoen heb je gewonnen. Wat dan? Oh, dik. Ja. Zou ik mijn bankrekening nog even geven? Ja. <laughs> of heb, is het echt, heb ik gewonnen? Nee, je hebt niet echt gewonnen hoor. Nee. Oh. Jammer hè. Ja. Ja. Maar Stel uh, okay. dat hè, stel je had het gewonnen. Ja, als ik het had gewonnen, had ik 68 miljoen aan. Uh, 69 miljoen toch gewoon gewonnen. Ja, klopt. Nou had ik 68 miljoen aan Japan gegeven en 1 miljoen aan mijn vriendin. Wat? Maar dan heb je zelf helemaal niks meer. Nee, maar dat, uh, ik heb het toch gewonnen. Ja, dat is waar. Maar, dan, uh, dan, maar dan, dan geef je alles weg. Ja, ik heb alles wat ik heb, dus waarom zou ik dan nog uh, meer willen hebben? Ja dat, ja, dat wil jij ook wat, <laughs> anders geef ik 67 aan uh, Japan. <laughs> 1 miljoen aan jou en 1 miljoen aan de beginners. <laughs> ja, maar dan ben ik de boosdoener die dan 1 miljoen van Japan af, uh, afsnoept. Nee, van mij. Ja. Ik, ik win die 69 miljoen. Ja, maar Victor, moet je luisteren. Ik bedoel. Nou, ik... ik doe het anders. Ik geef jou 68 miljoen. <laughs> ja. En dan 100.000 aan een vrouw. Ja. En hou ik 900.000 zelf. Ik denk niet dat je, dat je vrouw dat heel erg leuk vindt. <laughs> maar... Nee, ja, maar die, die hoeven er niks tegen te zeggen. Nee, precies. Die weet niet dat jij zoveel geld hebt Nee. Als, maar, het, maar, als jij niks zegt. Maar wil je het als niet jij in één keer allemaal vragen gaat kopen en zoveel geld. Dat valt wel op bijna. Ja, dat is waar. Dat is, maar wil je het niet hebben dan, zoveel geld? Ik krijg het toch ook niet van jou of wel... Dus nee. jij hebt 69 miljoen geworden? Ja. Nee, maar stel dat je het wint, zou je het dan niet willen, niet willen houden? Zou je dan niet nee. geen grote droom met huizen en auto's en dat soort nee, dingen? Nee, nee. Want dan moet je, al, dan moet je ook... Dan moet je, elke keer moet je, onder zoveel jaar moet je van je vrouw, moet je alles gewoon opnieuw gaan laten teksten in andere kleuren. Dan ben je godverdomme een hele jaar bezig om... Oh, sorry. Ja, dat geeft niet. Dit bent van de EO toch? Nee, BNN. Oh, godverdomme. Ja, ja, uh, BNN. <laughs> ja? Dan ben ik elke keer ben ik alleen weer bezig om het huis te laten teksten in andere kleuren, Het hele leven. Ja. ja 6 miljoen. Ja. Je bent oh, echt... dat je bent... Ik geef je voor jou, uh, weet je wat? Mm -hmm. Vanaf nu yeah. krijg jij van mij alles. Japan kan ook de pleurs krijgen gewoon. <laughs> je krijgt van mij gewoon alles. <laughs> nou, ik ben, ik ben Japan al... wil toch geen hulp, weet je? Dat, dat hebben we wel goed geregeld. Binnen drie minuten ben ik 68 miljoen rijken. Ja, maar ook leuk dat je net, net was je nog de boos doen en nu ben je heel blij. Ja, ik ben. Uh, daar stap ik heel snel overheen hoor. Dat is ja, goed. heerlijk hè? <laughs> maar je moest, uh, als ik uh, alles. Allemaal eurotjes zijn hè, 69 miljoen eurotjes, ja. om elkaar, ja. stap je er echt niet snel overheen hoor. Nee, dat is waar, dat is Dan waar. We moeten er echt dwars doorheen. Je bent een tevreden mens hoor ik al, Victor. Ja, maar ik ben eindelijk op de radio, joh. Ja, oh, dat is vorige al... Keer, de, de, de, de, de vorige seizoen, nee, een paar uur geleden, Ja. Is dat wintertijd, zomertijd? Ja, nee, vorige was de week weekend. was het Ja, ja, klopt. Toen? Eh, uh, toen. Nee, jij, jij maakt me nou een beetje in de war, je ja, wat was vorige week. Ja, wintertijd of zomertijd, uh, goed, de vorige week. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kwam mijn knieën in, joh. Oh. Er zat Frank zat achter de knoppen. Ja, Frank. Nee. Nou, joh, Frank. Drie keer wegdrukken, 36 keer bellen en zeggen ja, het is gratis bellen. Ik heb mijn telefoon 34 keer moeten opladen. Ja, dat krijg je dan. Ja, een nieuwe smartphone dus als heb je. Als 69 natuurlijk... miljoen win, dan betaal jij je stroomrekening. Nee, dan, ga ik, dan, dan wil ik nog een paar euro van Frank. Nee. Is Frank er nog of niet? Nee, die is net weg. Geef, nee, is die niet weg? Ja, die is net Geef weg. 06. Ja, dat kijk wel uit. Ja, doe je gewoon alle nummers boven het laatste. Die als... doe je dan buiten de uitzending om. Ja, precies. Maar als ik mijn 69 ja. miljoen op de bank heb, dan krijg je het nummer van Frank. Als ik 69 miljoen op de bank heb, krijg ja, ik het nummer van ja, als jij Als jij die 69 miljoen overmaakt, dan, uh, dan uh, krijg je het nummer. Uh, dat is goed, wat, wat, wat, uh, welk nummer wil ik het overmaken? Ja, dat krijg je zo meteen van Vera, die, die je net hebt gesproken. Oh, Vera. Ja. <laughs> Dankjewel, Vic, tot het laat weer. Hè. Met wie sprak ik? Oh, oh, van, uh, Luc. Van Luc Castanjoort, van Feyenoord. Ja. Ja. Ik hoop dat je een goede wedstrijd hebt. Nou, ik heb verloren. verloren. Maar goed, dat, uh... Oh, ja, zie je, ik zit nog in Gaan Ja, goed. Maar zolang ja, Twente ah. maar kampioen wordt, vind ik het prima. Ah, okay. Mag <laughs> ik wil wel wat 2 euro naar je overmaken? Want ik vind je echt een leuke jongen. Ja, nou, dat is goed om te horen. Dankjewel, Victor. Jo. doei, hoi. Ja, wat zou jij ermee doen? Met 69 miljoen euro. 0800-1121, Als je belt, dan krijg je veren aan de lijn. Zometeen ook een verhaal van Lieke. Wat zou zij ermee doen? Nou, ik hoorde al wat. Die gaat er geld uitgeven, joh, als water. Tight tip on it And I'm still dipping on it, on it, on it, on it. Boots are made for tightrope, zo heet uh, de remix van deze plaat. Het, uh, eigenlijk is het gewoon het liedje Tide En die is Boots are made for walking van Janelle Monet Lieke. Mm -hmm. Janelle Monet. heb ik via jouw Spotify lijstje ontdekt. Ja, goed voor mij hè? Ja, zat ik een keertje op zondagmiddag uh, zat ik op Spotify en zag ik dat staan. Dus, uh, nou, grappig. Van een leuke versie toch? Ja. 69 miljoen. Dus stel, jij wint dat. De, wacht, wacht even, laten we, laten we op het begin beginnen. Doe je wel eens mee aan een loterijen? Nee. Nooit? Helemaal nooit? Nou, ik krijg uh, nou, nu al een tijdje niet meer. Maar wij kregen altijd een staatslot uh, voor kerstmis. Ja. Van, uh, van mijn vader. was ah, okay. rassans cadeautje voor de ah, ja, Nou, kijk, daar kun je wel heel veel geld mee verdienen. Ja. Dat is echt uh, dit, bijna 30 miljoen uh, belastingvrij uh, netto handje, contantje. Uh, heb je verder niks mee te maken? Ja, dus dat verschil, zou mooi zijn. Verschil per jaar, toch? Ja, maar zo altijd wel ongeveer dat Wel bedraag. veel. Ja, ja, ja. veel Oké, okay, stel jij, jij hebt het lot gekregen en bam, valt op je nummer. 30 miljoen in de pocket. Ja. Wat dan? Ja, ik, ik vind het heel lastig. Want ik zou niet... Ik denk dat ik het gewoon aan iets heel bizars uit zou willen geven... wat heel veel geld kost. Ja. Want anders ga je zoveel dingen kopen. Je kan er zoveel van kopen. Ja. Anders krijg je zo'n overvloed, zeg maar. Dus ik denk dat ik gewoon één ding zou kopen... van heel veel geld... Maar voor 30 miljoen red je het misschien niet, maar een bedrijf of zo. Ik zou wel Heineken willen hebben, bijvoorbeeld. <laughs> nou, maar ik denk niet dat je met 30 miljoen Heineken kunt kopen. Nee. nee, maar ik zou een bedrijf willen kopen, denk ik. Maar, maar waarom, me... waarom zou je dat willen? Waarom niet gewoon uh, iets, iets, iets, uh, weet ik veel, een auto of een boot? Ja, maar dat, dat kan wel, maar. Van 30 miljoen kun je zoveel auto's kopen. En dan ga je denk ik gewoon maar kopen om het kopen. Dan denk je, oh, ik heb nog een miljoentje over. Nou, dan koop ik nog zes auto's. Ja. En dat, dat, dat wil ik niet. Die overvloed, zeg maar, spullen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar zou je bijvoorbeeld een, een huis kopen dat je, dat je ergens lekker kan wonen. En dan één auto erbij en dan nog een bootje ernaast. En, uh... Ja, zie je, daar krijg je toch. <laughs> <laughs> dat zou je niet willen. Zoiets. Zo, gewoon zeg maar, gewoon die, die, de basics die je wil hebben als miljonair zijn. Nee, want ik denk dat je basics, dat die standaard. Die wordt al gewoon zo, ja, ja, klopt gewoon. Oké, okay, nou anders stel, stel je hebt zoveel geld, hè, dan hoef je dus nooit meer ergens zorgen over te maken, over financieel gezien. Hè. Ja. Je kunt ook gewoon zeggen: Van uh, bekijk het allemaal, maar ik ga op reis de rest van mijn leven. Dat kan ook. Ja, maar uh, dat wil je ook niet. Nee. <laughs> ja, maar daar hoef je niet heel veel geld voor te hebben, dat kan je ook, dat kun je altijd doen. Ja, je kan toch gewoon op reis. En zou je ook wat weggeven aan mensen? Eh, uh, ja, nou ja, kijk, als ik een lot van mijn vader heb gekregen... Ja. dan denk ik wel dat het wel zo netjes is ho, als weer... Ho, ho, ho, het is een cadeau. Uh, geef ik hem die 30 euro terug die ja. het opgekost. Ja, precies. Denk je wel, Pop? Uh, ja, nee, ja, ik, zou nee wel... ja, ik zou het wel willen delen met ja. mijn familie, ja. ja. maar zou je het ook vertellen aan de mensen? Zou die, stel, stel, bedoel, wij zijn collega's, zou je, zou je het aan mij vertellen dat je 30 miljoen hebt gewonnen? Ja. ja? Hoe, hoe kan je zoiets nou voor je ja, houden? Ik, ik zou het namelijk tegen niemand zeggen. Hey, stel, ik heb dat gewonnen. En dan, je, je hoeft de, de staatsloterij die zegt tegen je, van, nou, je, je... of je hoeft het niet bekend te maken. Mm -hmm. Dus in principe zou je dat voor, kunnen, voor je kunnen houden. En dan zou ik... Ik zou denk ik... Mijn ouders en mijn broer... die zou ik het vertellen. schoonouders En daarna houdt het op, denk ik. Want anders... anders ik denk dat mensen zo... Uh, die willen dan zo graag geld van je zien. Ja, maar dan draag je zo groot geheim gewoon altijd met je mee. Daar ja. kun je toch niet mee leven? Ik zou dat niet kunnen, hoor. Nou, het lijkt me heerlijk dat je dus in een kroeg staat... en dat je dus op een gegeven moment ook kunt zeggen van... nou, weet je wat, jongens, ik betaal de drankrekening wel. En dat mensen dan denken, oh, zo, zo, die verdient goed bij bier. Bop, bop, bop, bop. Maar dan heb ik stiekem heb ik gewoon 30 of 69 miljoen euro in de pocket. Dat lijkt ja. me wel lekker, eigenlijk. En ik heb zo, wat ik ook zou doen... Is, uh, ik, zou dan, uh, ik zou zelf wel een auto kopen. Niet zo'n hele dure, want ik ben niet zo van de auto's. Maar gewoon een leuke auto ernaast. En ik zou een, uh, een bootje kopen, toch? Mm -hmm. uh, voor op het water, logisch. Dat <lacht> doen boten. En ik zou, uh, en ik zou uh, uh, minimaal, ik zou, als ik 69 miljoen, nou, als ik zeg 30 miljoen... zou ik wel 20 miljoen gewoon wegzetten. En dan rentenieren. Dus wel werken, maar dan gewoon nooit opmaken. Dus alleen puur van de renteleven. Dan ja. kun je goed van leven, van 20 miljoen... Uh, dan ja, dan dan ineens de dan dan dan dan daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Ik heb dit echt uh, in dan finesse dan <laughs> dan denken. Stel, want je stel jij hebt weer crisis, hè? En dan krijg je dus, uh, dan je, zo weer zo regeling. Ja, je krijgt dan dan dan dus dan dan dan je dan dan dan dan dan dan dan dan terug. Dat zou dus betekenen dan je dus op allerlei verschillende banken moet je dan een ton zetten, want anders ben je je geld kwijt als je meer dan een ton op de bank hebt staan. Maakt niet uit welk bedrag je hebt, maar je krijgt gewoon een ton. Ja, dat, dat, maar dat was, dat was die regeling uh, zoals met Landsbankie in, uh, in IJsland. Daar zijn ze nu nog mee aan het stegelen, maar ja. daar was dan de regeling, uh, de, de, de officiële regeling, dat je dan een ton terugkreeg van je geld. Maar stel, je hebt 30 miljoen op één bankrekening gezet, mm -hmm. dan, dan krijg je dus maar een ton terug als de bank ja. me, het <laughs> wel, ja, Maar Het lijkt me ook wel angstig om zoveel geld te hebben. Ja. Heftig. Dus uh, en verder zou ik, uh, als ik hem toch eens over geld heb, zou ik, dan, uh, zou ik lekker op vakantie gaan. En uh, nou, dan, uh, dan begint het normale leven. Ik zou niet zo snel, niet snel gaan verhuizen, denk ik ook. Ik ja, maar goed. jij zegt net dat je helemaal op reis wil en zo, Ja, maar gewoon een paar maanden. Niet, ah. uh, niet meer leven. Ja. Ah, lekker, hè? dat is hier? Je bent in ieder geval helemaal op voorbereid. Nou, wij krijgen ze niet plat. 0800-1121, we doen nog één belletje zo meteen. Dus als je nog wil vertellen wat je met zoveel geld gaat doen, 0800-1121, ik wil het graag van je horen. Um, dit is ook een mooi liedje, zeg. Die heb ik een kort tijdje geleden ontdekt en toen, toen draai ik het. Nu draai ik het, denk ik, elke week wel minimaal vier, vijf keer. Lior met This Old Love. Yes, yeah, we're moving on, looking for direction. Mm, we've covered much ground.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 Wat een mooi liedje. Lior in this old love. Nou! Eens kijken wat Wido gaat doen met zoveel geld. Wido? Ja! Of is het wij doen? Wido? Nee, Wido. Willem, Isaac, Dirk, Otto. Willem, Isaac, Dirk, Otto. Wat zou jij doen met 69 miljoen? Nou, wat zou ik doen met 69 miljoen? Ja. Uh, ik, ben, <coughs> ik heb er uh, nachten van uh, wakker gelegen waar ik mee zou doen. <laughs> ja. Want uh, ja, hier kan er alles mee doen. Maar het belangrijkste, wat het, moeist, het moeilijkste is, is dat je zegt van nou, ik zou wel uh, al mijn vrienden zou ik willen behouden. Mm -hmm. Maar als je 69 miljoen verdient, dan kijkt iedereen je vreemd aan. Ja. En alle je vrienden zelf is, je verdient niet meer, want die gaan bedelen. En dan, uh, ja, dan stoep je andere vrienden op in een andere klasse, zeg maar. Ja, ja, dus je zou dus eigenlijk, maar dan zeg je dus eigenlijk dat, je, dat jij je, je vrienden in de steek zou laten met, nee, als je zoveel geld hebt. Of gaat nee, het automatisch? Anderom. Dan ah, je... laat ik jou ondersteken, ja, want ja. jij bent niet meer van hun club. Nee, dus dan, dan rol je automatisch een beetje de kliek in van uh, de rijke mensen. Ja, uh -huh. en dan ben je dus ook jezelf kwijt, zeg maar. Maar dat is eigenlijk wel... Dan, uh, dan, uh, uh, dus eigenlijk ga jij er een beetje vanuit van dat je niet heel erg gelukkig wordt van zoveel geld. Nee, nou, dat is wel correct. En ik zou eigenlijk wel heel gelukkig willen worden van dat geld. ja maar je verliest wel degene, je beste vrienden bijvoorbeeld... die altijd heel erg hard werken, maar niet de centen hebben... en je opeens binnenkomt van, nou, oh, ik betaal het wel of ik wil het wel doen... of zij verwachten dat het je het betaalt. Maar is het dan niet een, de, een, makkelijk om dan bijvoorbeeld te zeggen van... nou, ik heb zoveel geld, ik doe mijn vrienden doe ik ook allemaal een miljoen? Ja, maar goed, dan wel de rest natuurlijk, als je in een dorp woont... wil de rest natuurlijk dat ook. <laughs> ja, dan krijg je dat, dat weer. Er dat, dat, dat, dat blijven altijd mensen die je dan, met, uh, die je dan uh, vervelend aan gaan kijken. Ja, dus je moet kiezen tussen twaalf auto's of uh, ja. je vrienden. Ja. Maar stel dat, hè? want stel een van jouw vrienden wint zoveel geld. Hoe zou jij daarop reageren? Zou je dat, zou je dat vervelend vinden? Zou je hem dan anders aankijken? Nou, heel eerlijk, als, ik, uh, als, ik, als, een, als, ik, als mijn vriend een staatshop kopen en ik niet en hij wint het, ja, dan zou ik ook wel wat willen hebben, natuurlijk. Ja, stiekem en wel. wel. Ja. Ik voel maar, wel, ik, ik zou jaloers zijn, toch? Ja, ja, ja stiekem. Ik denk het ook. Ik denk het ook maar jij, je, en, terwijl je weet dat je, je hebt er natuurlijk niet echt per se recht op Want ja, je hebt, je hebt niet gewonnen. Dus ja, dat is nou eenmaal het lot van een loterij. En ja, ik uh, begrijp echt op. Ja, ja, dus dus maar je hebt maar maar toch zou je wel een soort van jaloezie hebben natuurlijk. Omdat Tuurlijk. Je, ja. te kort eraan, er is een vrouw geweest die deed mee met de, met de Postcodelei uh, post en zij ja. deed niet mee en zij heeft de rechter, ze heeft, uh, met de rechter naar de zaak gegaan zegt van nou <coughs> Ik heb er ook recht op, maar ik deed niet mee. Ja, nou, dat vond ik wel een beetje ver gaan hoor, eerlijk gezegd. Die was wel zo jaloers op het geld van de buren. Dat, uh, ja, dan denk ik ook van, ja, dat, ja, dan moet je maar meedoen. Als je wil winnen, moet je meedoen. En als ja, je denkt van, ja. ik geloof er niet in of ik uh, vind de kans te klein... dan moet je niet meedoen. Dus ja, dat is... Uh, dat dus, is... Maar, dus ik zou een heel groot deel aan uh, goede doelen geven. Want 27 of 69 miljoen is wel heel erg veel geld. Ja. Uh, ik zou niks zeggen. En ik zou 3 miljoen overhouden. En uh, ik zou zo gewoon mogelijk proberen te leven als het mogelijk is. En inderdaad renten rentenieren, want ja. Ja, op 10 miljoen, heb je hebt toch heel veel rente per dag. Dus geen gekke dingen en lekker zonder zorgen financieel dan uh, leven. Ja, ja. Nou goed, ja inderdaad, dat is het. Ja. Is het zo goed mogelijk? En als het niet werkt, nou ja goed, dan. Uh, dan moet ik andere vrienden zoeken en dan moet ik uh, de boel verbrassen. Ja, ja, dat ook meteen. Dat ik maar gewoon een boot op, uh, in Central P. Uh, ja, een boot inderdaad. Dat ik niet hierna vast en uh, dat moet even interessant zijn. Het, het een of het ander. Dankjewel, Wido, voor je verhaal. Graag gedaan. Fijne nacht nog. Deel. Uh, zometeen heb ik een mooie, uh, mooi hoorspel voor je. Dan denk je misschien hoorspel. Uh, ik ga toch geen hoorspel uh, luisteren. Nou, dit is echt te gek. Go Back to the Zoo is een band uit Nederland. En die zijn op South by Southwest geweest. Groot festival in Austin, Texas. En ze hebben daar een hoorspel van gemaakt. En dat hoor je hier zo meteen in 4-7 op Radio 1. Straks ook het nieuws met uh, Rashid Finch.